Het is alweer de laatste aflevering uit onze zevende serie Eindtijd en Profetie. Hartelijk welkom. Jan ook heel, hartelijk welkom. Vorige keer hebben we het gehad over de plek van de gemeente en Israël. We hebben het nu nog heel even over de vervangingsleer. En dan gaan we nog een aantal belangrijke profetieën... waar we zeg maar, deze tijd mee te maken hebben bekijken. Maar nog even de vervangingsleer. Ja, dat is de... Ik zou bijna zeggen: de ernstigste en gevaarlijkste ketterij. waar de kerk voor een groot gedeelte nog steeds door besmet is. Mm -hmm. Ketterij waardoor we losgeraakt zijn van onze bijbels-Joodse wortels. Ja. De ketterij waardoor ontzettend veel dwaalleren in de kerk terecht gekomen te zijn. Maar ook een kat ketterij die, en ik zeg dat met ontzettend veel verdriet en uh, in, in mijn hart, waar ontzettend veel Joden. Zijn door omgekomen. Hmm. Hoe is dat gekomen? Het begon al gewoon heel snel na het sterven van de, de eerste getuigen, de apostelen. En toen begonnen de kerkvaders al. En de vorige keer heb ik die Justinianus genoemd. Ja, uh, hebben we hebben het over Luther is, gehad. Uh, het, en, en we hebben het over Luther gehad. Maar ook bijna al die oude kerkvaders stonden met Augustinus toe. Hun uitspraken tegen Israël die waren, werden steeds feller en steeds scherper. Hun afwijzing van de Joden. Een goddeloos volk, verworpen voor God. Nu zijn wij uh, het, het geestelijk Israël. Komt allemaal uit die tijd. Ja. Synodes die namen besluiten waar uh, Christen verboden werd om bijvoorbeeld bij Joden te werken. Of naar de synagogen te gaan. Of de Sabbat te houden. Het ja. werd, werd steeds, steeds erger. Werd het. Kun je een paar voorbeelden noemen van, uh, van, van die vervangingsleer. Waar dat toegepast wordt? Ja, ik, nou oh, moet je, ik... je hebt boekje. een <laughs> boekje. Nou, Misschien ik. kun je het even te, aan de camera laten zien. Oh, uh, dit boekje. Ja. Het einde van de vervangingsleer. Ja, ja ik ben bezig aan een uh, herdruk daarvan. Oh, je, jij bent zelf bezig om het, de vervangingsleer te beëindigen? <laughs> nee, ik heb toegeschreven, God maakt zelf een einde aan de vervangingsleer. Okay. Ja. Door te laten zien dat Israël niet vervangen is. Door ja. wie dan ook niet. Ja. Okay. Ja, dat is een, ja. uh, uh, een heel duidelijke zaak. Ik ga even zoeken in dit boek... In dit, het einde van de vervangingsleer. Ik ben bezig aan een, een herdruk, een heel dikkere een uitgave daarvan. Van al die antisemitische uitspraken. Mm -hmm. Een zekere Johannes Chrysostomos Die uh, zegt, de synagoge is erger dan een bordeel. Een tempel van demonen. Een plek waar de moordenaars van Christus samenkomen. En dat, dat heeft doorgewerkt tot de middeleeuwen. Ja. Er gingen omstreeks pasen. Gingen de mensen uit de kerk... En die renden dan de Joodse wijk binnen en weg met jullie moordenaars van Christus. En begon, werden zelf moordenaars ja. van de Joden. Die Cyprianus die zegt ergens... De Bijbel zegt zelf dat Joden vervloekt zijn. De duivel is de vader van de Joden. Ja. En dan krijg ik zelf ook af en toe nog wel eens een e-mail van... Uh, dat zegt, uh, dat zegt, zegt de Jezus zelf ook in, in Jullie in hebben de duivel tot vader. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je dat in zijn context lezen. Want mm -hmm. tegen wie zegt hij dat? tegen die overpriesters die een moordplan tegen hem raamd hadden. Ja. daar zegt hij dat tegen. Nee, en dit, dit is een buitengewoon... En, en, en de duivel is de moordenaar daar beginnen. Dus, ja, dat zegt de Bijbel ook. De dus dan is het logisch de, dat hij zegt, ja, ja, ja. je hebt de duivel als vader. Ja. Maar het is zelfs zo erg. En al dat, dat antisemitisme van de kerkvaders... Tot en door de middeleeuwen heen, de kruistochten... Ze gingen, eerst gingen ze de Joodse dorpen binnen om de joden uit te moorden hmm. onderweg. En, en, en de joden kwamen door de inquisitie op de brandstapel... met hen een kruis van Christus voorgehouden. Ja. Nou, daarom is dat kruis ook voor de joden een vloek geworden. Ja. Daarom profiteert Paulus ook ergens, die zegt... Zij zijn vijanden van het evangelie. Denk erom, niet vijanden van God. Zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt, gooi dat maar in de prullenbak. Ja. Niet, zijn vijanden van het evangelie om u en wil. Ja. Dat betekent niet alleen ter wille van u... Maar dat betekent ook de rugschuld. Ja. Omdat wij ons zo misdragen hebben. En dit, dit, dit is een tehuis van Brozius. Die zegt ook, het is een tehuis van ongeloof. Een huis van goddeloosheid, een vergaarbak van dwaasheid door God zelf veroordeeld. En zo is dat doorgegaan. En onlangs kocht ik een boek. En dat heet Zes Miljoen kruisigingen. Ja. In het Engels hoor, dat mm -hmm. is een Engels boek. Zo'n dikke pil is het. Mm -hmm. En die man toont historisch aan, een Jood... En die toont historisch aan dat er van die jaar 100 na Christus, 150 na Christus ongeveer, tot op heden één directe lijn loopt naar de holocaust. Zo. Zijn stelling is, zonder de kerk, zonder het kerkelijk antisemitisme was er geen holocaust geweest. En dat man ja, dat doet dat, me zo ja. ontzettend veel zeer. Ja. En, en ook, hij schrijft ook in zijn boeken, hij toont het niet helemaal aan, maar er staan wel twee, driehonderd antisemitische teksten in het ja. Nieuwe Testament. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen als je dat, de, jullie hebben de duivel tot vader zo verkracht en uit zijn verband haalt. Mm. Nee? En, en dat is de situatie nu. Daarom is er bij alle sympathie van de christelijke ambassade, van Christenen voor Israël, van Jan Willem, van Bart en, ja. en, en al deze dus zijn, mensen, ja. zoveel liefde voor Israël. Klinkt er altijd bij de joden een echo van achterdocht. Ja. Zouden ze weer niet een geheime agenda hebben? Ja. Zouden ze niet, waar, waar komt dat vandaan? Zouden ze weer toch niet joden willen bekeren, van hun geloof afhalen? Nee, dat is een, een verschrikkelijk verdrietige situatie. Daarom zeg ik wat Paulus zei, aanvaard elkaar, Zo moeilijk, zo ja. moeilijk. We kunnen alleen maar doen wat de Bijbel zegt. Mm. Israël onze liefde, onze sympathie gaan, gaan betonen. Want het, het erger was in het jaar 325 na Christus. Toen is Constantijn de Grote uh, heeft toen het concilie van Nicea bij elkaar ja. gehaald. En alle christenen moesten er komen. Officieel is toen ook de Sabbat in, uh, in zondag veranderd. Officieel zijn toen al die anti besluiten van de synode tot staatswetten gemaakt. Men noemt dat jaar wel. De zondeval van het christendom. Want toen is het christendom aan de macht gekomen, is staatsgodsdienst geworden. En, daardoor en daarmee kon, waarschijnlijk ook gelijk aan de religie. Daarmee is het uh, afgezakt naar het niveau van een of andere religie. Ja. En daardoor is Rome niet alleen godsdienst geworden, maar is het ook een staat geworden. Mm -hmm. Met het heilige Roomse Rijk, ja. met de inquisitie. Hm. En met al die andere dingen. Dan krijgen wij ook wel eens wat mailtjes. Zeker ook na aanleiding van deze serie natuurlijk. Ja. Uh, en dan zeggen mensen van ja, jullie hebben het uh, nooit over dat, uh, dat je moet evangeliseren onder de joden. Uh, want jij noemde het ja, ook ja. al van ja, dan, dan, dan, de denk, dan denken die joden wat, dat, ze weer, dat wij ze weer willen bekeren en zo. Maar ja, Paulus roept toch ook regelmatig op om uh, zijn broeders het evangelie te blijven vertellen. Ik weet niet waar het staat, maar uh, het, het zal dan wel. Ik ben er niet tegengekomen. Uh, ja, ik, ik vind dat een van de moeilijkste vragen. Ja. Uh, kijk, het eerste wat ik zeggen wil is dat er een bedekking op Israël ligt... Ja. Uh, die altijd op Israël blijft zolang uh, Mozes wordt voorgelezen. Ja. Het, ik wil er aan toevoegen... Dat die bedekking heel bewust door God erop gelegd is. Ja. Ter wille van ons heidenen. Maar niet bij iedereen, want er zijn ook heel veel messias blijende Joden. Er is altijd een rest, ook in de tijd van Paulus ja. en ook in deze mm -hmm. tijd, die de heer Jezus wel vindt. Dat zijn mm -hmm. voorlopers. Paulus noemt zichzelf in dit verband een ontijdig geborene. Mm -hmm. Een te vroeg geborene. Ja. Uh, als er geëvangeliseerd moet worden, dan. Denk ik dat wij gelovigen uit de heiden het recht van spreken door de eeuwen heen verloren hebben. Ja. Maar als Messiaanse joden, als de Messiaanse gemeente in, uh, in Tel Aviv of uh, mm -hmm. in, in Ashkelon. Als die daar het woord van Yeshua gaan brengen. Yeshua HaMessiach, de Messias. Mm -hmm. Dan zal ik dat uh, van harte achterstaan en voor ze bidden. Begrijp je? Ja. En hun eigen volk, dat wel. Ja. Maar wat ons betreft, kijk... Onze positie is uh, veel lastiger. Onze positie is bijna onmogelijk. Ja. Aan de andere kant, als wij, zoals Christen Forcel dat doet, en zoals de, de Christian Embassy in Jeruzalem dat doet, <laughs> die, uh, van harte onze liefde betonen, dan wekt dat toch een stuk goed wil. Ja. Daardoor is het ook gebeurd dat Joden nu niet meer zeggen, weg met Jezus, praten we niet over ja, Jezus. Ja. Maar dat ze zeggen, nou, we zullen wel zien ja, wie het ja, is als precies. Hij komt. Er is een stuk openheid gekomen. Ja. Maar die bedekking die is pas, komt pas als het teken van de zoon des mensen zien. Ja. En de heer Jezus die nam Thomas wel een beetje kwalijk, weet je wel. Toen hij zei: Als ik niet zie de wonden in ja. zijn handen en zijn mm -hmm. voeten en dergelijke, wees niet ongelovig, maar wees gelovig, zegt hij ja. tegen hem. Maar hij nam hem met grote liefde aan, ja. die Thomas. En, ja. en dat moment, dat Thomas-moment van uh, Israël. Zal komen als mm. ze dat teken van hem in de wolken zien. Ja. Ja, dat, uh, wat de Heer Jezus zelf aanzegt. Maar als uh, wij met Joodse mensen spreken en het komt zo te pas. dan spreken dan we rustig over de Heer Jezus. Waarom niet? En, en, Want je, ze weten dan, toch wel dat, dat, dat wij christen zijn, ja. dat we in de Heer geloven. Ja. Ja. Ja. Het is niet zo dat we per se onze mond moeten houden. Nee, maar dat, dat kun je ook niet. Ja. Nee. Dat, als je een kind van God bent, dan, <laughs> ja, dan, dan, dan komt dat. Met de wijsheid van de Heilige Geest ja. en de liefde gods komt het er vanzelf goed uit. Precies. Dat is een hele ja. simpele zaak. Okay. Ja, nou, maar... goed, dat we even naar aanleiding van, uh, van dit soort vragen, hè, waar mensen ja. gewoon ook strijd mee hebben, omdat mensen ja, die zeggen toch van ja, we zijn, moeten toch allemaal tot, tot Jezus komen. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Er is niemand die zonder Jezus behouden wordt. Ja. Ik, ik draai het wat om natuurlijk, mm -hmm. zo zegt de Bijbel het ook. Ja. Niemand komt dan tot de Vader en door mij. Ja. Dus wie ook bij de vader is, hoe dan ook, mm -hmm. het is door Jezus. Ja. Altijd door Jezus. Precies. Of je nou vooruit kijkt, hem aanneemt, of achteruit kijkt, uh, ziet dat hij het was. Hij is het altijd die redding brengt. Amen. Ja. Profetieën nog. Uh, er zijn natuurlijk heel veel profetieën zijn er, uh, al uh, uitgekomen. Er staan nog heel veel profetieën uit te komen... Maar wat zijn nou de meest belangrijke profetieën waar we vandaag de dag rekening mee moeten houden? Het allereerste vind ik zelf de vraag van de apostelen in handeling 1 vers 6. Heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Ja. En de kerkelijke antwoord was altijd maar van wat een onzin. Dat leerde ik nog op catechisatie. Mm -hmm. uh, wat een domme vraag van die apostelen. Ja. Maar daar is God nu mee bezig met het herstel van Israël. Ja. Ook het geestelijk herstel, ja. daar is God mee bezig. En daar horen wij biddend achter te staan. Ja. En daar is de wereld mee bezig om dat af te breken, om dat kapot te maken. Ja. En alles, nou. alles zeg maar, wat, wat er gebeurt in dat hele Midden-Oosten en in de hele wereld eigenlijk, ja. dat, dat leidt allemaal toe naar één moment dat God bezig is om zijn volk klaar te maken en het land klaar te maken voor... Die eindtijd. Voor, ja, voor die eindtijd en voor het koninkrijk wat ja. komt. Ja. Want dat, uh, dat koninkrijk, daar dat bidden we ook elke dag voor ja. uw koninkrijk, kom als het goed is. Ja. En, en, en, en dat moment kunnen wij dus bespoedigen. Ja. Ja, oh, dat moet je nog even laten zien, dat staat in mm -hmm. Peters. Ja. Ja, want God die heeft zo ontzettend veel, laat ik zeggen, verantwoordelijkheid, maar ook macht in de handen van de mensen gelegd. Peters heeft het ook over de eindtijd. En Petrus in zijn tweede brief, Petrus, 2 Petrus 3, vers 10. Hij zegt, maar de dag des heren, waar we het de vorige keer over gehad, ja. he, weer die dag des heren. Ja. Dat zat in het oude testament, het nieuwe testament. Ja. Zal komen als een dief. Ja. Maar dat uh, gaat stil. Ineens komt het. Ineens komt die depressie over ons. Dat is uh, 3 vers 12. 10. 10 hè? Ja. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan... De elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. En dan staat dit: 11. Daar al deze dingen zo vergaan, hoe danig moeten jullie dan zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachtende, u spoedende naar de komst van de dag van God? U spoedende, ja, je hoeft nog niet hard te rennen. Nee, wat staat er? In het Engels staat er heestening, de dag van God. In de Statenvertaling. ...die vaak eerlijker is dan al andere vertalingen... Mm -hmm. ...daar staat... ...verhaasten de dag van God. Ja. Dus als wij... ...wat moeten we dan doen om die dag van God te verhaasten? Heilige wandel... Ja. ...dan ben je klaar, dicht mm -hmm. bij de Heer wandelen... En ...zijn werk doen... ...en godsvrucht, dus vruchten voor God dragen... ...vruchten ten aanzien van het volk Israël... ...vruchten ten aanzien van de evangelieverkondiging... ...want voordat de Heer komt... ...moet iedereen weten... ...dat er maar één naam is om... Waardoor je behouden ja. kan worden. Ja. Dat moet iedereen weten. Niet? Want uh, de hemelen zullen met gedruis vergaan. en dan is het op een gegeven moment te laat. En die Jezus zegt zelf ook ja. ergens: er komt een nacht waarin niemand werken kan. Ja. En daarom moeten we die tijd ook uitkopen. Ja. En die tekenen die zijn verschrikkelijk duidelijk. Heel verschrikkelijk. Ja, dat is wat we natuurlijk kunnen lezen in Matthäus 24. Tekenen de tijden? Nee, nee, dat staat in Matthäus 16, vers 3. 16, vers 3. Staat in Matthäus, ja, die, die tekenen staan in Matthäus 24. Ja. Maar dat je erop moet letten, ja. dat staat in Matthäus 16, vers 3. Mm -hmm. Waar heb ik het? Oh, je hebt het dan ik. Hier heb ik het. Oh, raar. Ja, dan vragen de farizeeën en de seducee om, uh, om een teken. Oh ja. En, uh, en dan zegt hij, de heer Jezus zegt... Als het avond wordt, dan zeggen jullie, oh, mooi weer, ja. want de lucht ziet rood. Ja. En s'morgens, vandaag ruw weer, ja. want de lucht ziet somber rood. Ja. Het KNMI geloof je. Ja, <laughs> ja, ja, ja. precies. Het ja. KNMI geloof je. Ja. Waarom geloof je het woord van God niet? Mensen, ja. het KNMI geloof je. Geloof dat het woord van God. Ja. Dat is dan de vertaling voor deze tijd. Ja. Het aanzien van de lucht, weet gij te onderscheiden. TV, de weersvoorspelling, weet, ja. kun je lezen. Ja. Maar kunnen jullie de tekenen der tijden niet? En het belangrijkste teken van deze tijd is dat God die draad met Israël weer aan het opvakken is. 1948? Nou, ik denk dat die draad nooit gebroken is. Ik denk dat het nooit... Nou, als het gaat om het land, waarschijnlijk wel. Als het om het land gaat. Maar Israël het volk, is al, als het daar nog niet. altijd Gods volk geweest. Nou ja, uh, het is natuurlijk wel heel bijzonder, dat hebben we ook al eens keren genoemd. Dat uh, dit volk uh, zeg maar altijd, waar ze ook geweest zijn, hoe verstrooid ze ook waren, mm -hmm. een identiteit behouden heeft. Ja, ja, Met welk ja. volk gebeurt dat? Dat is, dat is een van de belangrijkste zaken. En, is dat, ja, en dat lees je ook bijvoorbeeld in, in, in, in, in Leviticus. Mm -hmm. Daar zegt de Heer in Leviticus 26, maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn. Leviticus 26 vers 44. Dus zelfs wanneer zij in ballingschap zijn, versmaad ik hen niet en heb geen afkeer van hen. Ja. Ja. Altijd zijn de joden veracht en versmaat geweest. Mm -hmm. Ook door de kerken en door de ja. mensen. Die, en altijd zijn ze een spotreden geweest voor de mensen. Maar God versmaadde hen niet. Nee, God hoorde hun ja. gebeden nog. Ja. God hoorde hun lofprijs nog. En hun smeken. En ik, ik heb geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. God deed het niet. Het waren die boze machten die het deden. Mm. Want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor, hun voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heer. Mm. Mm. Dus altijd ja. is Israël Gods volk geweest. Ja. En, en altijd en ook in deze tijd zullen we nog veel meer grote machtige daden van God zien in en aan zijn volk. Ja. Dat gaat gebeuren straks met, uh, als die oorlog van Psalm 83 komt. Als de Heer de God zelf in gaat grijpen. Als Israël in het duizendjarig Rijk de hoofdrol gaat spelen. En wij zijn daarin gewoon nederige dienaren van God. Mm -hmm. Maar ook kinderen gods ja. die vol enthousiasme ook bidden. Heer geef vrede aan Jeruzalem. Ook bidden, Heer Jezus, kom haastig, o Heer, bidden, bescherm uw volk ja. tegen de machten van het boze en kom tot uw doel, maar ook met ja. ons. Voor mensen die uh, eigenlijk niet zo thuis zijn met, uh, met de Bijbel, bijvoorbeeld wat er in Matthäus 24 staat. Uh, zij horen over profetieën, ze horen over uh, de tijden die uh, er allemaal gaan komen. Uh, dan, dan praten we over uh, rampen, over aardbevingen. Over tsunamis enzovoort. Dat is wel heel duidelijk. Zeg maar, een richting uh, die ze kunnen volgen. Hè? Als ja. ze uh, ja. kunnen zien van kijk de weeën hebben het over gehad. En dat ook die rampen zich steeds sneller opvolgen. Dat is ook een, he <coughs> is ook een heel duidelijk teken van, uh, van de tijd. Ja. Maar het duidelijkste teken is en blijft uh, Gods handelen met Israël. Ja. Ja. En, en, en daarom is het zo verschrikkelijk erg. Die, die, die, die leugenpropaganda over Israël. Duurend worden de leugens. En zo wordt het zaad van het antisemitisme... ...in de, ja, harten, van, in van de harten van de mensen gestrooid. Ja. En, en, en goed beseffen, het antisemitisme... Het, ...de strijd en de, de moordaanslagen op het Joodse volk... ...zijn door de hele geschiedenis heen... ...de laatste druppel geweest... ...waardoor de emmer van Gods toorn en Gods verbolgenheid losbarst. Ja. Kom komt niet... Aan Israël, die mijn oogappel is. Hmm. Mijn, mijn volk is mijn oogappel, staat er in Zachariah. Ja. En Efraim, zegt de Heer, is mijn ja. lievelingszoon, zegt de Heere God. Niet? En dat is verschrikkelijk belangrijk. En we moeten goed beseffen dat de Heer Jezus is en was de koning der Joden. Hmm. Hij is heen gegaan, wat stond er op de, het kruis. Dit is de koning der Joden. Ja. En hij komt ook terug op dezelfde wijze ja. als, als koning van Israël. En, ja. en, en, en wij staan daarbij, en, uh, ik zal dit zeggen, Johannes de Doper, die zei in dit verband en de vriend van de bruidegom, die staat erbij en die luistert naar de bruidegom en verheugt zich. Ja. En als de Heer zijn bruid komt halen, of tot zijn bruid komt, mm. als, als dat weer één wordt, Israël en de gemeente, en de Heer Jezus als hoofd van de gemeente en als koning van Israël, en dan staan we erbij en dan... Dan verheugen we ons bu buitenmaten ja. dat God eindelijk, eindelijk tot zijn doel komt. Hmm. En waarom komt God niet tot zijn doel? Tot, waarom duurt het zo lang al 2000 jaar? Omdat wij ook niet opschieten. En daarom gaat in deze tijd het evangelie zo hard. Want het staat ook in Matthäus. Staat het ook. Eerst moet alle volk in het evangelie ja. gebracht worden. Matthäus ja. 24, en vers 1. dan zal het einde gekomen zijn. En dan zal het einde gekomen ja. zijn. Ja. Daarom is dat ook zo'n belangrijk teken van de eindtijd. Mm -hmm. De evangelieverkondiging aan de volkeren. Ja. Dat die ook allemaal een kans krijgen. Dat ze allemaal het evangelie hebben, hebben gehoord. Mm -hmm. dat, dat is ook, ook, daar is, de, daar is ook, ook die hele situatie van, van Israël is daar ook zo belangrijk voor. Lees nou maar eens in handelingen 15. Dat is ook uitermate interessant. Dat staat is, het is scenario van de eindtijd dat Jacobus gegeven heeft. En hij zegt in vers 14... Mannen, broeders, hoor naar mij. Simeon, dat is Petrus, heeft uitgelegd... dat God van begin aan erop bedacht is... een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dat is punt 1 van Gods scenario. Ja. Wij. Ja. Dat is, en hiermee stemmen over 1 de woorden van de profeten... zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren... En de vervallen hut van David weer opbouwen. Ja, dat dus is een duidelijke volgorde ook. Dat is duidelijk, ja. ja. En daar is God nu mee bezig. Ja. David maakte Israël tot een belangrijke staat in het Midden-Oosten. Ja. En, en dat is nu weer het geval. Ja, precies. Die is weer opgebouwd. Ja. En uh, wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen en ik zal er weer oprichten. En dan komt punt 3. Opdat het overige deel van de mensen de Heere gaat zoeken. Ja. Wat is de bedoeling van God met heel deze zaken en deze ontwikkelingen? Dat in het duizendjarig rijk alle mensen hun knieën zullen buigen hmm. en, en zullen erkennen alleen, dat Jezus Heer is. Alleen, um, dat, dat doel, dat zie je eigenlijk nu nog niet gebeuren. Nee, maar... Ja, want, want nu lijkt het erop, hè, van hoe groter Israël wordt, hoe meer tegenstand er komt. Tuurlijk. Maar het is ja. wel het uiteindelijk doel van God. Ja. Ja. Dat lezen we ook in, nog, nog eentje. En Psalm 67, ik zal ja. snel bladeren. Ja, want we zijn bijna in onze tijd heen. Ja, al die tijd. Ja, we hebben de dat is televisie hè. Psalm 67 vers 2. God zij ons genadig, wie is ons? In de psalm, dat is Israël. Ja. God zij Israël ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Dat is wat de dominee ook zondags wel eens zegt, ja. deze, de, de, de zegenbeden van Aaron is dan, mm -hmm. waarom? Op dat. Waarom? Opdat men op aarde uw weg kennen en onder alle volken uw heil. En wat staat er voor heil in het Hebreeuws? Yeshua. Ja. En wat is Yeshua? Dat is de Joodse naam voor de Heer Jezus. Ja. Dus dat is de bedoeling als God is zal zegen. Daarom als we Israël de zegen toe bidden en toe wensen. Dan, dan wensen we ook toe, dan bevorderen we ook... dat het heil van God op deze aarde zichtbaar wordt. God zegent ons, staat in vers 8... opdat alle einden der aarde hem vrezen. Ja, dat zal het zijn. Ja, en het en, en, is een mooi lied, wat, dat, dat zo'n zo meezingen, die ze wel mm -hmm. zeven of acht keer zingen. Loof de Heere, alle gij volken... Ja. prijst hem alle gij natieën... Ja. want zijn goedertierenheid is machtig over ons, enzovoorts. Ja. Nou, wie is ons... Israël, want is een lied van Israël. Ja. Nee. Wanneer is de reden voor alle volken om de Heer te loven... als Gods goede tierenheid machtig is over Israël? Mm. Zie je? Dat is allemaal de Bijbel. En zo grijpt het allemaal in elkaar. Het grijpt allemaal in elkaar en dan verheugen we ons... en dan bidden we, Heer, kom toch tot u toe met uw volk. Ja. Heer, kunt u nu alsjeblieft een beetje opschieten? En dan zegt de Heer, die zegt, dan schieten jullie maar een beetje op. Ja, ja dat jullie, zo. Nemen jullie je plek in? Neem jullie je plek ja. in... En mensen die hem nog niet kennen, schieten op, want misschien ben jij nog net degene die, waar de Heer op zit te wachten, ja. voordat het allemaal gaat gebeuren. Ja, ja dat want, is zo belangrijk. Want ook uh, over ons heeft hij genade. Uh, ook over ons, ja. ja. Maar, maar dit, dit is de centrale ja. plaats van Israël in Gods heilhandelen, heilshandelen, is altijd geweest mm. en wordt nu steeds belangrijker. Amen. Jan, heel hartelijk dank voor de toelichting in deze serie. Je hebt een uh, geweldig stukje werk weer geleverd. En uh, nou, we zijn er heel blij mee, omdat het gewoon onze kennis verrijkt... Uh, over wat er allemaal gaande is in deze eindtijd. Uh, ik hoop dat we ook in de toekomst uh, nog heerlijk gebruik mogen maken... van al jouw inzichten en kennis die de Heer jou gegeven heeft op dit onderwerp. U thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze zevende serie alweer. Als u vragen heeft, u kunt altijd mailen en Jan is al heel vaak gebleken bereid te zijn om ook uw mail te beantwoorden. Graag tot een volgende serie van Eindtijd en Profetie.